Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten wat meer over de vier verdachten van de explosie in Den Haag. Je hoort het de Openbaar Ministerie. De verdachten zijn vier mannen. Dan gaat het om een 33-jarige man uit Rotterdam... een 33-jarige man uit Oosterhout... en twee mannen uit Roosendaal van 23 en 29 jaar. Ze worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van de explosie... waarbij zes mensen omkwamen en vier anderen gewond raakten. Ook ligt er een verdenking over het voorbereiden van een eerdere brand. De mannen hoorden vandaag dat ze 14 dagen langer vast blijven zitten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... heeft de eigen beveiliging van gevoelige gegevens... Niet op orde. Er is een onderzoek naar gedaan door een andere overheidsinstantie. Het onderzoek werd gedaan omdat twee medewerkers eerder vorig jaar staatsgeheimen hadden gelekt naar Marokkaanse veiligheidsdiensten. Uit het onderzoek komt dat de NCTV moet zorgen dat medewerkers alleen bij informatie kunnen die ze nodig hebben voor hun werk. Het afhalen van eten en drinken in plastic wegwerpverpakkingen gaat standaard 25 cent extra kosten. Dat heeft staatssecretaris Jansen van Milieu besloten. Nu mogen horecabedrijven zelf nog bepalen hoe hoog die toeslag is, maar dat gaat per 2026 veranderen in een vast bedrag van 25 cent per beker en maaltijd. De staatssecretaris wil zo de regels duidelijker maken voor ondernemers en consumenten. En tienduizenden mensen in Syrië vieren feest op straat. Dat klinkt zo. Yes, I'm sorry. Vandaag was het eerste vrijdaggebed sinds de val van dictator Assad. Nieuwszender Al Jazeera zag dat mensen vanuit verschillende hoeken van het land... naar de moskee zijn gekomen om aan het gebed in Damaskus mee te doen. Ze kwamen daar naartoe omdat de nieuwe waarnemend premier... van een van de rebellengroepen daar de menigte toesprak. Het weer vanavond en vannacht koelt het af. Het kan op sommige plekken weer wat gaan vriezen. Morgen krijgen we een regenachtige dag bij 4 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A7 Zaanstad-Horen. Bij de afrit Wormer is de verdraging 10 minuten door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. Op de A10 tussen Watergraafsmeer en Amsterdam-Oud-Zuid ruim 20 minuten verdraging. De N205 is nog vrij druk. Van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Haarlem 10 minuten oponthoud. En op de N235 Amsterdam-Purmerend tussen het Schouw en Ilpendam ook nog 10 minuten verdraging.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 I want your heart. Yeah. Because he said, baby Go. ZFM My love can't be denied It's automatic. to make. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen gebruiken steeds vaker tentbedden... om onrustige en verwarde patiënten in op te sluiten, meldt Nieuwsuur. Door de vergrijzing neemt het aantal patiënten met probleemgedrag toe. Staatssecretaris Meijer van Langdurige Zorg wil een onderzoek naar de tentbedden. Kopen van koffie in een wegwerpbeker wordt standaard 25 cent duurder. Ook de prijs van afhaalmaaltijden die in plastic zijn verpakt... gaat over een jaar met 25 cent omhoog. Bij de Europa League wedstrijd tussen FC Twente en Siktas zijn fans van die Turkse club niet welkom. Dat heeft de burgemeester van Enschede besloten. Er wordt gevreesd voor rellen bij die wedstrijd in januari. En het weer vanavond droog. Vannacht is het rond het vriespunt, morgen wat regen en 4 tot 8 graden. 6.9 ZFM Top notch freak Act like I'm a treat When a dog see me Like a thief in the night like she stole my green Got me walking off the scene Like a hole in my jeans